Jopboot met het NOS Journaal. Justitie in Frankrijk is een vooronderzoek begonnen naar voormalig IMF-topman Dominique strauss kahn Volgens media in Frankrijk wordt hij verdacht van oplichting en vennootschapsfraude... met zijn inmiddels failliete investeringsmaatschappij LSK. Justitie heeft het onderzoek nog niet bevestigd. De afgelopen jaren kwam strauss kahn vaak in het nieuws vanwege seksaffaires. Steeds meer mensen betalen hun zorgverzekering niet. Eind vorig jaar waren er bijna 300.000 wanbetalers. Dat zijn mensen die minimaal een half jaar achterlopen met betalen. In 2010 waren dat er bijna een kwart minder, meldt het CBS. Vooral jongeren zijn vaak te laat met het betalen van hun premie. Onder de wanbetalers zijn ook veel mensen met een laag inkomen... en mensen die in de bijstand zitten. ABN AMRO is bij een beursgang 4 miljard euro meer waard... dan minister Dijsselbloem eerder heeft gezegd. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De Staatsbank moet 17 tot 19 miljard euro opbrengen... terwijl de minister in mei nog rekening hield met een opbrengst van 15 miljard euro. De verwachting is dat ABN AMRO half november naar de beurs gaat.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 Het weer bewolkt, met in het noorden wat regen. Later vanmorgen in het hele land regen. Pas vanavond droger. Het wordt vandaag 7 tot 11 graden. Morgen op steeds meer plaatsen droog. En vooral zondag wat vaker zon. Ook hogere temperaturen. Dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp 5 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem Zuid en Kloot Badhoevedorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zo Met vandaag... Vandaag twee gasten. Ron Brouwer, ex ajaxiet ex-voetbaltrainer... en Maarten Baks, bekende schrijver van boeken. Helemaal gek van voetbal. En beide zijn het bestuur van de Fun Foundation. En de Fun Foundation, voetbal Unlimited Netherlands... richt zich op het geven van voetballessen voor kansarme kinderen... in landen waar sporten niet altijd vanzelfsprekend is... We gaan dus proberen mensen, geld en materiaal bij elkaar te krijgen voor een van de meest sympathieke doelen in Nederland. We draaien de muziek van de mannen en we beginnen natuurlijk alle twee gek op Barcelona met Barcelona. Kijk is So good. De gasten van vandaag, Don Brouwer en Maarten Baks, zijn alle twee gek op die stad. Uh, laten we beginnen met Maarten, want die heeft het boek geschreven over Frank en Ronald de Boer. De boertjes van Grotebroek tot Barcelona. Vertel. Ja, hoe, hoe gaat het in zijn werking? Uh, ik heb uh, eind jaren 90 uh, bij AT5 gewerkt. Uh, jaartje vier op de sportredactie. En uh, ik was de Ajax Watcher. En uh, als Ajax Watcher is het de bedoeling dat je de club uh, volgt. Uh, er bovenop zit. Uh, het nieuws mee naar uh, huis brengt. Naar de redactie brengt. En uh, ja, dan leer je iedereen kennen. Je leert de voorzitter kennen. In die tijd was het Michael van Praag. Uh, je leert uh, de hooligans kennen... Uh, je leert uh, de vooral kennen en natuurlijk ook de spelers. De spelers het meest, want die moet je interviewen, die moet je volgen enzovoorts. Nou, uh, ik zat ook in die tijd te denken om een boek te schrijven... Uh, buiten mijn werk om, uh, bij AT5. En uh, toen kwam ik het eerste bij Kluivert terecht. Want Kluivert had natuurlijk flink in de belangstelling gestaan door allerlei excessen. En uh, was natuurlijk ook uh, de man die uh, Ajax de eerste... Uh, uh, Europa Cup, Champions League uh, Cup weer is na al die jaren van, uh, van uh, mindere uh, prestaties. En Kluiver die, uh, die had er eigenlijk geen zin in, want zijn zus die beheerde de fanclub. En de fanclub die had ook verhalen nodig. En als ik een boek zou schrijven, dan zouden die verhalen allemaal eigenlijk voor de fanclub zijn neus weggekaapt worden. Dus dat was geen go. Uh, toen heb ik mijn uh, tactiek verlegd naar, uh, naar de boertjes. Ik denk dat zijn ook uh, leuke jongens die uh, in de belangstelling staan... en populair zijn en bla, bla, bla. Nou, en uh, toen heb ik eerst uh, Rob Cohen erover uh, aangesproken. Dat was toen uh, schoonvader van Ronald. En die zei, uh, ik ga het overleggen. En uh, een maand later kwam hij en die zei, nou is goed, je kan beginnen. Nou, uh, op een gegeven moment werden ze uh, getransfereerd... met uh, de nodige bonje naar uh, Barcelona... En, uh, dus ik heb eerst de interviews allemaal in Nederland gehouden. En op een gegeven moment, ja, dan zit je opeens in Barcelona zit te interviewen. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. En uh, je vliegt heen en weer. En uh, uh, ja, kost je allemaal zelf uh, tickets en, en een hotel. En, uh, maar op een gegeven moment, Frank, die had het al snel door. En die zei van, nou weet je, dan komen we bij mij slapen. En dan scheelt je weer uh, hotel. En uh, pak maar een auto. En die had uh, vier auto's in de garage staan. Had er al twee gekocht toen hij daar aankwam. En... Uh, had het later nog twee van de club gekregen. He, ze hadden een soort van sponsordeal. Dus dat had vier auto's. Dus die zei van nou daar hangen de sleutels. De auto staat daar beneden. Pak er maar eentje. Nou, dus ik reed op een gegeven moment in zijn auto. Ik sliep bij hem thuis. En uh, ja, het uh, was een mooie tijd. Geloof het. Ron Brouwer, jij als voorzitter van de Fun Foundation. Jij uh, hebt ook van alles en nog wat met Barcelona. Je bent oud trainer, oud ajax ziet. Je hebt voor Ajax gespeeld. En in 1992 ging jij naar Barcelona als voetbaltrainer. Dat klopt, dat had er alles mee te maken, dat er zat een beetje frustratie bij. Want ik uh, stond op het punt, ik speelde in de a om een contract te krijgen. Uh, helaas uh, kwam er door een brommerongeluk uh, gelijk een einde aan die hele droom. Want uh, ik maakte een soort van spagaat, uh, waardoor mijn dusdanig werd beschadigd. Dat ik daar de rest van mijn leven dus niet meer mee op topniveau kon, uh, kon acteren. Ja, toen ben ik een beetje gevlucht, zeg maar, op 24-jarige leeftijd naar Spanje. En daar begon ik uh, wat sport te geven en zo. En uh, de taal te leren en, enzovoort. Um, dus dat is eigenlijk de reden dat ik in mijn beginsel naar Spanje ben gegaan. Um, na zes jaar Tenerife ben ik uh, verhuisd naar Barcelona. En vandaar ook het nummer zojuist. Daar heb ik nog steeds een hele warme band mee. Barcelona ben ik na verhuis toen de uh, Olympische Spelen daar uh, begonnen. Dat was in vier, even. 1992, ja. Ja. ja. En um, ja, dus dat maakte ik gelijk mee daar in die stad. En vervolgens ben ik daar ook nog eens jeugdtrainer geworden bij een club. En uh, de stad uh, naast Gaudi heeft zoveel te bieden, dat, uh, ja, daar heb ik mijn hart aan verpand. Die club, was die verwant aan, aan Barcelona? De club was gewoon een amateurvereniging bij Carca. Dat ja. was boven in Barcelona. Boven het bovenste gedeelte, Dan keek je zo op Tibidabo. Voor zover jullie dat misschien iets zeggen. Ja, zeg. dat zegt me wel. En uh, dat was toen de tijd. Een uh, prachtig complex. Uh, een rotonde liep daaromheen. En ik woonde er op loopafstand. Uh, dus ja, iedere training was een feest. Ik maakte een koprolling stond op het veld. <lacht> dus uh, ja, dat was, was een leuke tijd. Nou, voor mij Barcelona ook een fantastische stad. Vooral wat betreft 1992. Ik heb daar een aantal documentaires gemaakt. Heb daar maanden gezeten in verband met die Olympische Spelen. Een van die documentaires was een kandidaat Emmy. Niet Zo. geworden helaas, maar we hebben toch een aardig dingetje neergezet. Dus ik ben ook gek op Barcelona. Dus dankjewel voor deze mooie muziek. Maar jullie zorgen vandaag voor de muziek. En het tweede nummer dat klaar staat bij onze technicus Ruud Jansen is van Stef Bos. Is dit nou later? Wie heeft die gekozen? Waarom, Ron? Ja, het leven dat ik uh, altijd heb geleid. Vroeger was natuurlijk, uh, je moet uh, studie doen en diploma's halen en noem maar op. En uh, nou ja, ik heb uh, naast de moedermavo, zal ik maar zeggen, heb ik uh, <laughs> niet echt ik veel vader, gedaan. Vader, vader, was het geen vadermaavo? Had, nou? had ik denk <laughs> ik nog meer zwemdiploma's gehaald. Maar goed, uh, het leven heeft me toch wel uh, heel veel gebracht eigenlijk. Is dit nou later? Ja, precies. En dan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 geen wonder van het leven Ik weet nog steeds niet wie ik ben Is dit nou land. We spelen nog verstoppertje Maar niet meer op klein En de meesten zijn geworden Wat ze toen niet wilden zijn We zijn allemaal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 zo laten kozen door een van de gasten van vandaag, Ron Brouwer... ...voorzitter van de Fun Foundation en daar gaan we het over hebben. In 2013 gaven wij training aan 500 kinderen... ...waarvan vele afkomstig waren uit SOS-kinderdorp Tactoban. Na ons bezoek zijn er vele grassroots-programs opgestart. De FIFA pompte daarna miljoenen in de Filipijnen om kunstgras aan te leggen. Vandaar dat we ons werkterrein hebben verlegd naar West-Afrika. Want zo is het, Ron. Dat klopt. We hebben in juni, afgelopen juni... Maarten en ik zijn daar geweest... met een project voor Senegal en Gambia. Daar werken we samen met scholen. In Senegal zelfs met een meisjesschool. Het grappige daar ook is dat... niet alle islamitische landen... het is een gematigd islamitisch land. Dat betekent dat ook meisjes daar gewoon mogen voetballen. Dus ook daar kunnen we een stukje bijdragen. We hebben daar trainingen gegeven, hebben we daar veel kleding naartoe gebracht. En, uh... Ja, veel kleding. Er gingen bijna 50 dozen De ja. waarde. 17.000 euro ja. naartoe. Dat is nogal ja. wat. Ja. ja, en het grappige is dat we uh, in december, uh, januari weer gaan... en uh, dat we dat zelfs nog overtreffen. Maar alleen het vervoer er naartoe is wel ongelooflijk duur. Heb je daar een sponsor voor? Ja, nou ja we hebben een, uh, een sponsor inderdaad, Finish Profiles, die dat uh, voor ons vervoert. Dat is een bedrijf dat uh, zich bezig met het fabriceren van prefab-huisjes. Uh, speciaal voor uh, derde-wereldlanden eigenlijk. En daarnaast uh, van die golfplaten daken. En uh, daar gaan dus, uh, nou ja, iedere maand zo'n beetje, gaat daar een container heen. En die zijn niet altijd vol. En dan, daar helpen ze ons ontzettend mee, inderdaad. Zeg hoor. Jullie hebben een film gemaakt, hè? Ja. Over die, uh, ja. die hele trip, zeg maar. En mensen kunnen die zien? Jazeker, ze kunnen naar uh, www.fun-foundation.nl En gelijk op de homepage uiteraard staat onze uh, mooie film die uh, Maarten heeft gefilmd. Bent, Daar zijn we best een beetje trots op. Jij bent voorzitter, Maarten ook al filmen? Ik dacht dat ja. hij alleen kon schrijven. Ja, nee, hij kan veel meer hoor. Hij is erg veelzijdig, want anders <laughs> past hij niet binnen de club. Hè. Nee, dat is waar. Maarten, goedemorgen. goedemorgen. Hoe ben jij bij Fun terechtgekomen? Uh, want, want laten we het even uh, teruggaan. Je bent begonnen als sportverslaggever bij De Telegraaf. Uh, ja. Uh, ja, zo kan je het wel zeggen. Ik heb, ik heb sportacademie gedaan. Academie voor lichamelijke opvoeding, zoals het mooi heet. In Den Haag. In Den Haag. Eerste jaar in Amsterdam gezeten en in Den Haag uh, opnieuw begonnen en afgemaakt. Uh, waar Van Gaal en uh, Rienus Michels en dat soort mannen die hebben ook al die, die academie gedaan. Nou, en ik had geen zin om voor de klas te gaan staan. Dat merkte ik al snel bij de stage. Ik denk: van nou, we gaan een andere richting op. En ik, ik was al een beetje aan het schrijven voor uh, het lokale suffertje in uh, Heemstede. Een zondagskrantje. En uh, nou, na, de, na mijn opleiding heb ik gewoon een stoute schoen aangetrokken. En uh, parool en telegraaf benaderd. En de telegraaf liet uh, weten: van nou, laat maar zien wat je kan. Dus uh, ga van het weekend naar een wedstrijd, maak er een stukje over en geef het aan, aan ons. Welke wedstrijd was dat? Ajax Sparta, uh, 9-0. In de meer. Want ze de extra strijd Hoe weet jij dat nou? Ja, ik was erbij. <laughs> en dan weet je ook nog wie de goals hebben gemaakt. Nee, dat weet ik niet meer hoor. Van Basten zes keer. Uh. Dus uh, ik heb een a 4tje geschreven en uh, terug naar de redactie. En uh, nou, die vonden het goed, dus ik kon gelijk beginnen. En ik uh, kreeg natuurlijk de eerste in de eerste instantie de, de, de categorie F-sporten. Niet eens A, B of C, maar uh, F. Dus ik ging naar Schermen en naar uh, Zeilen. En ik was ook een zeiler. Ik heb hier ook uh, in Zandvoort heb ik tien jaar uh, katamaren gehad op uh, het strand... bij de watersportvereniging. Um, nou ja, uh, zo is het begonnen. En uh, ik heb daar zeven jaar gewerkt bij de Telegraaf. En ja, ik was in Nederland een beetje zat. Dus ik denk van, nou, gaan we eens wat anders doen. En iedereen wees op zijn voorhoofd. Je bent hartstikke gek. Je kan hier vast in dienst komen... Je kan vervolgens naar alle EK's en WK's en weet ik veel wat. En dan ga je, je gaat zelfs de hele andere kant op. Ja, toen ben ik naar Rio de Janeiro gegaan. En toen kwam uh, het eerste boek. Was dat het eerste boek, 40 graden Celsius? Juist, ja. Over Rio de Janeiro. Uh, over het leven daar. Had ik gewoon een beetje het losse pols geschreven. De gekke dingen die ik allemaal tegenkwam. Zodat ik de hele dag in mijn Volkswagenbusje dat ik had... Waar eigenlijk elke Carioca, zoals de mensen daar in Rio heten, in reed. Uh, barsten van die Volkswagenbusjes, van die oude die wij zo mooi vinden nu in Nederland. Zo'n witte. En. Uh, dat ik mezelf spullen in liggen, want ik gaf daar een beetje uh, les. En uh, ik, ik nam mensen mee uh, aan boord en uh, ging voor de, de kust uh, langs uh, varen. Uh, je had een paar eilanden, je had af en toe zo'n dolfijntje. En uh, je zag zo die skyline van Rio. Dat was gewoon uh, iets heel speciaals. En. Uh, dat was je vraag ook alweer. Mijn, mijn vraag was: hoe ben je bij Fun terechtgekomen? Oh! Maar je schildert een anderhalf uur documentaire. Dus maar nu even het antwoord op de vraag dan. Op, hoe was ik bij Fun? <lacht> <lacht> uh, nou, hoe was ik bij Fun terechtgekomen? Nou, ik heb dus veel gezien uh, van de wereld. En uh, op een gegeven moment een uh, Gambia aangekomen. Uh, gewoon een keer op vakantie. Ik had nog nooit van het land gehoord, bij wijze van spreken. En. Uh, nou, toen werd ik wel geraakt door de, door de mensen. Door de vrolijke mensen. Uh, ondanks hun uh, benarde, belabberde situatie. Uh, 80% heeft geen werk. Uh, het zijn vooral jongeren die er wonen. Het gros is onder de 35. Uh, twee derde ongeveer. Nou ja, en uh, ik denk daar ga ik wat voor doen. En uh, nu, een maandje of 8, 9, 10 geleden... heb ik via Facebook, notabene... Uh, waar ik nogal mijn uh, boeken promote uh, Rond tegengekomen En ik denk, hé, hey, die, uh, die vent die doet precies hetzelfde Dus even kijken wat hij allemaal nou precies doet En, uh, en uh, nou, een beetje uitziet te zoeken Zijn site en, uh, Nou, toen hem benaderd En uh, ze hebben we met z'n tweeën gaan zitten En we bleken eigenlijk precies dezelfde filosofie te hebben Dezelfde gedachtegangen over het leven En ik denk, dit kan bijna niet, weet je wel Die gozer is gek. We waren ook nog uh, hetzelfde geboortejaar uh, nou, uh, ja, uh, laten we verder gaan. Nou, het een kwam het ander. En zo zijn we in uh, juni naar uh, Gambia gegaan. Fantastisch verhaal. Het heeft ongeveer anderhalf uur geduurd. Ja, en die grootste aan. is gek, dus wat ben je dan zelf? En dat maakt niet uit. We draaien vandaag jullie muziek. Deze is ook van Ron. Just me. En het gaat over jou. Tada. on the line. When you know it's your time, there's no holding back. You will get there, believe it, you know it, goes step by step. Self on the line. When you know it's your time, there's no holding back. You will get there, believe it, you know it, go step by step. Graciela Hunsel. Broe, je hebt die plaats gekozen. dat moet een bedoeling hebben. Jazeker. Graciela Hunsel. Dat is een, een jonge dame die uh, ooit meedeed aan The Voice. En uh, die sprong van het beeld af. Vond ik. Qua persoonlijkheid. Daarnaast was het zo. Ik, zoals jullie nu weten heb ik een erge band met Spanje. En uh, nou ja. Er kwam uit naar voren dat zij ook half Spaans is. Half Surinaams. Um, en ja hoe ze gewoon als persoonlijkheid op dat beeld verscheen. En vanaf die tijd volg ik haar een beetje. En, uh... Inderdaad, leuke muziek. Ja. Even terug naar Barcelona, uh, Maarten. Het grote nieuws is natuurlijk dat Van Persie... onze Van Persie met de mooie Kobal dat die uh, in de belangstelling staat van Barcelona. Wat weet jij ervan? Ja, het schijnt uh, waar te zijn. Het wordt door verschillende media gebracht. Al kopiëren vele media in elkaar... Maar uh, ja, uh, hij is daar uh, gewenst, omdat uh, er zijn natuurlijk wat blessure gevallen. Hè? Uh, Messi natuurlijk voorop, die is een paar maanden geblesseerd. Uh, Neymar die schijnt ook niet zo lekker in zijn vel te zitten. Uh, nou, Pedro is natuurlijk daar weggegaan. Uh, ja, ze kunnen wel een, nog een, een speler gebruiken. Dus, uh, maar ja, Van Persie zit bij uh, Badje op de bank. En ik ben bang dat hij natuurlijk in eerste instantie bij Barcelona ook op de bank uh, geraakt. En dan hoop ik voor hem maar dat hij uiteindelijk nog uh, redelijk vaak wat minuten maakt. Maar ik hou me hard vast. Ja. Maar het is wel een slimme keus voor Barcelona, Ron. Nou, in welke zin? Nou, omdat je op een goedkope manier een bank zitten krijgt. Die ja, kwaliteit ja, als je het heeft. zo ziet, ja, klopt. Dus, ja. Ja. Wat is, als we, als we over Barcelona praten, wat is het met jullie als we het hebben over Xes Sava? <lacht> Ja, hoe kom je erop, zou ik bijna zeggen. Ja. Dan zou ik toch gewoon Tsabi je... nemen. Huh? Dan zou ik toch voor Tsabi hebben gekozen. Ja, voor Xabi, ja. Maar waarom, hoe vertel, uh, Maarten. Ik weet oh god niet hoe ze eraan komen. Weet jij het? Nee, ik weet uh, echt niet. Ik, uh, we reden hier naartoe vanuit Amsterdam. dat uh, heeft ongeveer een uur geduurd met alle files erbij. We hebben het ons constant te afvragen, maar we kwamen er echt niet op. Hè? Ah, okay. We hebben het nog aan de tankse uh, pomphouder gevraagd. <lacht> en, uh, <lacht> die wist het niet. <lacht> iedereen weet het wel, maar waarom? Het was wel Dan leuk dat uh, Gerrit Ekdom vanmorgen op Radio 2, dat was wel heel erg leuk. Die, uh, die ging erin mee. Hè? Die gaf iedereen dus gelijk ook een naam met een X ervoor. Dus, dus uh, Carmen Vreul werd Xarmen Verheul. Ja. en zo. Dat, is, dat oh, ja, ja, ja. Nou, ik ga even naar Krenschen, want voor mij is het grootste nieuws van gisteravond. Niels van Hoenendaal, Jeffrey Hoogland en Hugo Haak, de drie Haas van Nederland... hebben tijdens het Europese kampioenschap baanwielrennen in Zwitserland. Goud veroverd op het onderdeel Teamsprint. De dames overigens wonnen een bronzen medaille. Heerlijk is dat, dat baanwielrennen. Wat vinden jullie daarvan? Jij, Ron? Ja, nou ja, ik begrijp natuurlijk dat jij gelijk weer uh, hier uh, helemaal een uh, kip te veel krijgt. Ja. Ik de, wel. Wielrennen het was eigenlijk uh, iets waar mijn vader altijd naar de Tour de France natuurlijk met name uh, keek. En ik dus ook. En dat was precies in de tijd dat jij uh, daar natuurlijk uh, als uh, reporter uh, achter op de motor zat. Mm -hmm. In die tijd. Maar de laatste jaren, moet ik eerlijkheidshalve bekennen, ben ik een beetje van het fiets afgestapt. Door de doping zeker? Nou, niet alleen. Uh, ik, ik focus me meer op het voetbal. Dat is toch mijn ding. Ja, ja. Ja, ik, ik fietsen helemaal niks. Uh, met alle respect uh, Hennie uh, nee, inderdaad... geen, res geen respect als je dat zegt Oh oké okay. <laughs> nou, Dat zou nou, ik niet durven zeggen uh, uh, Maar goed inderdaad In jouw tijd was het nog wel leuk Maar ja, door de combines Door uh, inderdaad doping ja, Ik ben blij dat ik al die jaren Al die tijd niet voor de televisie heb gehangen Ik zou me ongelooflijk Bekocht voelen nou, ik ben blij ja. dat we volgend jaar een ontzettend mooie tour hebben... waar er gevoetbald wordt. En dat voetballen, dat kunnen we niet naar kijken natuurlijk zonder ons team. Maar de tour is heel mooi. Die begint uh, ergens in het uh, noordwesten bij Cherbourg. Gaat dan naar het midden van Frankrijk. bourg saint andreole Dan zakt hij af naar Andorra. Dan gaat het uh, een beetje via de kust. Via Carcassonne en Montpellier gaat het naar het oosten, naar de Alpen toe. Dan hebben we daar een rustdag op uh, 18 juli... En dan op uh, 24 juli komt hij aan op uh, Parijs, jean élysées Het wordt weer een mooie tour. Het is ook een tour met tijdritten. Het is een tour voor een heel bekende Nederlander. En jullie weten wie ik bedoel. Uh, uh, wat bedoel je? Een, een wielrenner zelf? Ja, ja. Die mee gaat doen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja natuurlijk. Oh, dus je weet het wel. Nee, ja, ik vraag het expert. De nee, er als op wielrennen en niks is, hoe durf je in deze uitzending? Ja, ja dus ik weet het. <lacht> ik tegen het schop, maar op, maar uh, ja, na tien uh, keer de tour te hebben verslagen... dat is ontzettend zwaar, heb ik begrepen, hè, als verslaggever de tour verslaan. Ja, je slaapt twee, drie uur per nacht. Want het probleem is dat als je aankomt, moet je nog je na-reportages maken. Maar dan moet je nog naar je hotel. En denk je dat journalisten in de buurt van de finishplaats zitten? Nee, die moeten zo'n 150, 200 kilometer weg. En dan sta je 9 van de 10 keer in de file. Want ook Frankrijk heeft files. Dus zo tegen 10 uur kom je aan. moet je nog wat eten. Dan is het 1, 2 uur voordat je gaat slapen. En de volgende morgen om half vijf gaat die wekker weer. Maar het is alleen... Het is wel zwaar, maar het is fantastisch. Zwaar. Alleen na vier weken kun je me echt helemaal uitbrengen. Ja, Helemaal voorstellen. Ja. Ja. Maar nou jullie, want we praten ook vandaag over de Fun Foundation. We willen proberen geld, materiaal en mensen bij elkaar te krijgen... om jullie foundation te helpen. Ron als voorzitter, hoe moet dat? Ja, kijk, donaties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Ten meer, ons ultieme doel natuurlijk is dat we, daarmee is het ook voetbal unlimited, ongelimiteerde hulp, willen we ook verlenen aan die doelgroep. En onze beide droom is eigenlijk dat we daar kunstgasvelden kunnen gaan aanleggen. Nou, er is geld voor nodig, veel geld zelfs. Als men naar onze site gaat, kan men uh, uh, een donatie eventueel doen. Daar staat de, ons bankrekeningnummer op. Daarnaast is het natuurlijk zo, wat we al ge, gezegd hebben: uh, spullen leveren, ballen, voetbalschoenen. Uh, ze kunnen ons altijd een mailtje sturen en uh, dat kan naar info.fun.foundation. Uh, info, info hm. Oké. Okay. Maar jullie hebben ook mensen nodig, want je wilt trainingen gaan geven. Klopt, uh, uiteraard. We kunnen, maar dan is het wel altijd zo dat ze ook talenkennis moeten hebben. Want ze moeten ook les kunnen geven in het Frans of in het Engels, of beide. Uh, ook daar kunnen ze uh, een mailtje naar ons toerichten. Info-foundation.nl En uh, sterker nog, om uh, onze expertise uh, uit te breiden... Uh, hebben we altijd mensen nodig, vrijwilligers met name mensen die sterk zijn in marketing, communicatie... en die ervaring willen opdoen in een vrijwilligersorganisatie... die uh, vraag ik bij deze ook, joh, uh, reageer eens. Laat eens weten, wat zou je voor ons uh, bij kunnen dragen? Je hebt Maarten er onlangs bij gehaald. Dat ja. betekent dat de vergaderingen twee keer zo lang duren als daarvoor. <lacht> uh. <lacht> maar je hebt er wel een goeie aan, want hij kent de hele wereld. En dan, als je het dan hebt over die kunstgrasvelden, Maarten... is het een idee om bij die Johan Cruijff Foundation te proberen iets te doen? Ja, dat, uh, daar hebben we laatst mee gesproken. Uh, met mensen van... Uh, van uh, ja, Kruif, zou ik maar zeggen. Uh, en die kunnen ons niet 1, 2, 3 helpen. Maar goed, uh, we hebben ook andere contacten. Onder andere met Sportservice Nederland. Hier in Haarlem. Uh, we hebben gisteren ook uh, Joost Bellaert nog aan de lijn gehad. De oud-hockeycoach... Uh, die, uh, die doet ook het een en ander voor, uh, mag ik reclame noemen, ja, ten katen ja. Uh, Die grasmat leverancier. Maar goed, uh, het is allemaal niet zo makkelijk. Uh, want uh, een, een nieuwe grasmat daar plus toebehoren kost ongeveer schrik niet een half miljoen euro. Uh, en dan moet je het nog toe vervoeren ook. Dus het is een kant-en-klare grasmat met uh, lichtmasten erbij. En uh, reling eromheen en doels, doelen. Uh, zoals we dat hier in Nederland kennen. En uh, inmiddels ongeveer elke amateurclub zelfs heeft. Uh, ja, kost gewoon heel veel geld. En dus we zitten al te kijken van... ja, moeten we niet een tweedehands grasmat uh, gaan zoeken? Of uh, weet je wel? Want uh, ja, hoe komen we aan zo'n berg geld? Um, nou ja, daar zijn we dus nog niet uit. Dat is best wel moeilijk. Ja, dan zitten we elkaar weer aan te kijken, Ron en ik. Ja, die weet, uh, luistert onze... er iemand die het Gouden Ei heeft. Die kan ons ook mailen. Ja, maar in Zandvoort wonen hele goede mensen, kan ik jullie meedelen. En dat er een reactie hmm. komt, weet ik absoluut zeker. Of ze dat fun-foundation uh, kunnen onthouden. Anders kunnen ze altijd bij ons terecht en dan verwijzen wij ze door. Ja. Maar ik hoop dat jullie slagen, mannen. Ja, nou ja, we doen er alles aan, dus... Uh... Ja, voorlopig hebben we wel weer van uh, HFC uit uh, Haarlem, uh, de koninklijke HFC moet ik zeggen, uit Haarlem, uh, weer een zootje dozen gekregen met kleding erin. Dat is toch altijd heel fijn. Uh, ja, sommige clubs die hebben gewoon kleding over. Uh, maar ook privépersonen die gewoon tweedehands kleding hebben, ja alles kunnen ze daar wel gebruiken. En natuurlijk willen wij daar ook heen met onze expertise en die vragen wij ook gewoon aan mensen. We staan open voor alles en iedereen. Dus uh, Henny, jij bent zelf ook uh, trainer. Als jij een keer mee wilt naar Gambia. je kan Engels neem ik aan. Nou, be welcome, zou ik nee, zeggen. Frans, Want, Frans. Uh, uh, het is allemaal niet zo duur. Ja, maar wij, wij zoeken wel mensen... die gewoon uh, met dezelfde ziel en zaligheid... Uh, die arme mensen daar willen ondersteunen. Die gewoon helemaal niks hebben. Wat jij hier bij een voetbalclub ziet... Alles wat je hier ziet hebben ze daar gewoon niet. Ze hebben daar gewoon een zandbobbel, bobbel, bobbel ondergrond waar een koe op loopt. En uh, ze hebben daar twee doel, uh, doelpalen van boomstammen gemaakt. Die hebben ze professorisch de grond ingedrukt. En een touwtje tussen die dient als lat. Ja, een bal uh, waar je drie keer tegenaan trapt hier en die knalt het elkaar. Dus daar moet je ook nog voorzichtig voetballen. We hebben gelukkig nu wat ballen geregeld. Ja, en ga zo maar door. Alles wat wij hier hebben, hebben ze daar niet. En Het ja, doet gewoon pijn in je ogen, in je hart en je hele lijf als je daar rondloopt. Dan denk je van, ja, waarom wij allemaal wel en zij daar niet? Waarom heeft mijn kind alles wel met een paar voetbalschoenen? De nieuwste van Nike en weet ik veel wat. En uh, zij uh, moeten op hun blote voeten achter een balletje aan hobbelen. Ja, ja uh, wij hebben daar moeite mee. En we willen daarom uh, deze Fund Foundation uh, ook uh, tot een succes maken. En de echte rijkdom die je beleeft... is wanneer je dat kunt geven aan die kinderen. Geven, met name... dat is echte rijkdom. Maar daar kom je meestal achter als je 50 geweest bent. <laughs> ik ben van de zomer jullie man. Zeg maar hoeveel weken ik er naartoe moet. En ik zou het helemaal te gek vinden... als ik daar dan spelers tegenkom... in de kleding van HFC. Maarten, want ik heb het jou zien inpakken. En jou die, die ballen die allemaal kwamen... in dozen <laughs> stoppen. Het is echt fantastisch wat jullie doen. Ik dank jullie daarvoor. Uh, de Scorpions... Wind of Change. Follow the Moscow Down to Donkey Park Listening to change In August, summer night, soldiers passing Heerlijke muziek, The Scorpions. En die had Ron Brouwer ook weer uitgekozen. Die is continu aan, aan de beurt met de platen. Waarom deze muziek, Ron? Ja, Wind of Change. Uh, Veranderingen. Het leven uh, heeft, brengt voortdurend verandering met zich mee. Op allerlei vlakken. Uh, ja, nou, dit, dit spreekt me gewoon aan, dit nummer. Okay. Het sportnieuws, dat behelst natuurlijk de UEFA en de FIFA, jongens. Wat vinden jullie daarvan? Lachwekkend. Ja, lachwekkend. Ik kan, ik ik kan er niet om lachen hoor. Ja, het is natuurlijk ook uh, cynisch bedoeld. Uh, het is gewoon triest dat... Uh, mensen die de boel zo oplichten... en het... En het uh, ja. ja, weet je... Het, het, het hele leven... de hele wereld barst ervan... van mensen die de, die de boel oplichten... of alles weer voor zichzelf willen hebben... Uh, niet eerlijk zijn of niets willen weggeven. Nou, en de FIFA is daar een uh, fantastisch voorbeeld van. Er zijn er al een aantal eruit geschopt. Nou, het is wachten tot uh, het blad er, uh, eruit geschopt wordt. En uh, Platini heeft nu ook 90 dagen uh, aan zijn broek. Hij probeert zich natuurlijk uh, zichzelf weer te rehabiliteren. Nou, we zullen het zien. Ik hoop dat Michael van Praag uh, erin stapt. Ik ken de, de man redelijk goed... Alleen voor de UEFA, hè? niet voor de FIFA. Ja, ja, ja die zal niet snel FIFA-president worden. Maar UEFA, waarom niet? En is, uh, ja. Ik heb hem heel vaak gesproken in de tijd. Uh, ik vind het een integere man met uh, visie. En uh, ja, hij denkt goed na voordat hij wat zegt. Ja, dat zou inderdaad een hele goede kandidaat zijn. We gaan zo naar uh, Joop van Nes voor het nieuws hier lokaal over de sport. Maar de opgestapte Tjurla Ling. Uh, Ron bij Ajax. Dat is toch ook wel iets bijzonders. Ja, ik, toevallig hoorde ik het net van Maarten in de auto. Dat dat, uh, want ik had dat nog niet gevolgd, dat bericht. Maar uh, ja, Ajax heeft zich een beetje laten loren. Ja, maar hij heeft het grootste gedeelte. Hij moest een rapport maken. Het grootste gedeelte is af en hij stapt op. Ja, ja. ja ik ben toch bang bij die, met dit verhaal erbij dat het imperium kruif uh, een beetje uh, of een beetje hard begint af te brokkelen. Ja. En uh, ja, misschien terecht, ik weet het niet. Uh, Robben zou terugkomen, Maarten. Maar hij neemt geen risico en stelt zijn comeback uit. Wat vind je ervan? Ja, dat lijkt me wel verstandig. Want de man van Glas, jaren liet manen, was het vroeger. Tegenwoordig, de laatste jaren, is Robben. Ja, moet gewoon heel erg voorzichtig zijn met zijn lichaam. En uh, hij is wel eens vaker te vroeg gestart. En dan uh, nou, moest hij weer opnieuw beginnen hè? na een uh, blessure. Dus het lijkt me verstandig dat hij nu even. Uh, Even stopt. Het is jammer dat uh, Robben er niet bij was. Hè? De kwalificatie grotendeels. Want uh, dan hadden we echt wel een stuk meer kansen gehad. We ja. zien de WK. Vorig jaar. Ik ga even aan uh, technicus Ruud Jansen vragen of hij uh, Joop van Nes even belt. Dan gaan wij ook het lokale nieuws uh, bespreken. Uh, AFC-president Salman stelt zich kandidaat als FIFA-voorzitter. Hij is een Aziaat. Ja, nou, die uh, voetbal uh, of yeah. whatever. Ja, ik, uh, ik ken hem niet, maar goed, hij is een van de kandidaten. Hij niet zo corruptie. Uh, Wong en, en en die prins heb je nog. Uh, je hebt een stuk of vier kandidaten nu. En uh, ja, nou laat ze zichzelf maar eens presenteren. De, de, de vorige kandidaat, die, die, die prins. Die, uh, die had een presentatie toen uh, waar we iedereen uh, enorm hard om moest lachen eigenlijk. Van jezus man, wat is die man zenuwachtig als hij bij een presentatie zo overkomt. Nou, lekker dan. Dat was toen de tegenkandidaat van uh, Blatter. En hij is dus niet geworden. Dus, uh, nou, ik ben benieuwd. Autosport. Red Bull trekt ook het team voor stappen terug bij het uitblijven van een motordeal. Wat vind jij ervan, Ron? Nou, als je met Red Bull begint, denk dat je die vraag ook aan Maarten moet stellen. Want die is er helemaal over knocht. En de autosport zit ik ook niet in Dus wat dat betreft schuif ik die vraag Heel graag door naar Maarten De ene gebruikt koffie, Ron <laughs> En ik gebruik wel eens een Redbulletje Ja, ja, dat vind ik wel lekker Dat doe ik nog wel eens een keer op een verkeerd moment Moet ik eerlijk zeggen, vlak voor een wedstrijd Dan ben ik een beetje hyper de piep Dat ik de wedstrijd inga, met voetballen wat maar ik heb, ik heb heel weinig met uh, autosport. Uh, ik ben er een paar keer geweest. En ik zie alleen maar, misschien mag ik het ook niet zeggen in Zandvoort. Uh, maar uh, ja, een paar keer geweest, en zie ik alleen maar die auto's voorbij razen. En dan vraag ik een kenner van, nou, wie is nou uh, Schumacher? Dat was in de tijd. Ja, die ene met het rode helmpje en met het streepje erop. Ik zeg, ja, maar er zijn er nog drie met een rood helmpje. Ja, maar hij heeft een streepje zo, niet een streepje zo. Ik heb, uh, ik heb weinig met de Formule 1, maar ik vind het fantastisch natuurlijk... als Nederlander dat Verstappen zo, uh, op zo'n jonge leeftijd al zo presteert. Het is echt fantastisch. Is echt, uh... Complimenten van het bestuur van de Fund Foundation uh, op uh, meneer Verstappen... die het inderdaad heel erg goed doet. En uh, ja, het zou natuurlijk geweldig zijn. Teambaas Tost is heel tevreden met zijn optreden in Sochi. Dus het gaat de goede kant op. En Ruud, uh, ik denk dat we eigenlijk een, een lekker stukje muziek moeten draaien. Wat zouden we zeggen van, uh, laat me. Mooi, Moi qui ai vécu sans scrupule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 En liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Lieve, laat me, Lieve, laat me, kom voor je leven. laat me mijn eigen gang. Maar ja, helaas moeten we het een beetje inkorten uh, in verband met de tijd. En uh, we moeten ook nog uh, uh, even vertellen wat de sportagenda is natuurlijk voor de komende tijd. Joop is er helaas niet. Joop is met uh, uh, uh, andere zaken bezig. En die zijn in zijn leven natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus laat ik het u maar gaan vertellen. Wat er dan te doen is de komende tijd op sportgebied. Zaterdag om half drie. Blauw-wit, Beursbengels, Amsterdam, SV Zandvoort. Weer een belangrijke wedstrijd voor SV Zandvoort, Blauw-wit. Beursbengels staat op de derde plaats in de derde klasse B en Zandvoort is tweede. Het onderlinge verschil is slechts één punt. Basketbal om half zeven. Acrides 5 en Muiden tegen de Lions. Lions heeft alle wedstrijden tot nu toe met groot verschil gewonnen. Vorige week werd het in de kas in Zandvoort 111 tegen 50 en is de grootste kandidaat om in de klasse, in de vierde klasse voor het kampioenschap te gaan. Zondag hockey dames om 1 uur. Uitgeest Zandvoortse hockeyclub ZHC. De dames van ZHC zijn, samen met Fit uit Amsterdam, de grootste titelkandidaat. Ze hebben tot nu toe de wedstrijden met groot overwicht en ruime cijfers gewonnen. Hockeyheren om half drie, uh, Meidrecht ZHC. De heren van ZHC hebben het moeilijk. Spelen dit twee klas, seizoen twee klassen hoger. Uh, van de vijf wedstrijden tot nu toe werden er vier verloren en één gelijk gespeeld. Het team is danig verzwakt, want Robert Dijnem, de speler die veel en gemakkelijk scoort, is voor maanden uitgeschakeld. Hij heeft bij een strafcorner de bal snoeihard op de knie gekregen en heeft daarbij zijn knieschijf gebroken. Men verwacht dat hij niet eerder dan na de winterstop. rond maart 2016 weer uh, wat kan gaan doen. Er is geen hangbal, handbal. De dames van de Zandvoortse sportcombinatie hebben de eerste helft van de veldcompetitie afgesloten. Die gaat in september weer verder voor de tweede helft. Het, eh, buiten, het binnenseizoen start volgende week met een uitwedstrijd tegen DSOV in Haarlem. En dat was het sportnieuws. Ja, de sportagenda. Ruud, graagje. Ja, hè? Jij bent ook voetballiefhebber. Zou Zandvoort, dat nu tweede staat, eindelijk eens een keer uit die klasse komen? Ja, natuurlijk. Moet toch? Ja, want ik vind dat alle buurdorpen spelen hoog. En Zandvoort ja. zit gewoon in die derde klas. Ja. Belachelijk, hè? Ze hebben ze... spelers goed, hè? Goede ja. spelers. Ja, maar ze hebben geen goede inspiratie, hè? Nou, dan wordt het tijd dat jij er naartoe gaat. Ja, vandaar het volgende liedje.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 we gaan ons slaap bezatten, want de leeuw ligt op zijn zijde. Zij, we moeten niet te lang gaan treuren, worden vanzelf weer kampioen. Het zal er gaan gebeuren en dan schreeuwt het legioen. En dan zingt heel Nederland weer, we zijn er weer bij en dat is prima. Van het voetbal, we gaan het tegen haar. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn hem staan. We zijn er niet bij, het is een drama. Het is over met Orandia. Wij houden zoveel voetbal, maar nu is het voorbij. We gaan ons wapen zetten, want de leeuw ligt op zijn zij. We zijn er niet bij. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.